Haiti is in shock. Maar na de schok moet het land verder. Vijf radiostations slaan de handen in elkaar en maken samen Radio 1212. Luister en help Haiti. Radio 1212. Vrijdag een hele dag lang. Via Q-Music, Joe FM, Radio 2, MNM en Studio Brussel.